10 uur en Montserré met het NMS-journaal. De politie heeft bij de TT en Assen tot nu toe 46 mensen gearresteerd. De meesten werden aangehouden vanwege geweld, belediging en vernieling. De politie controleerde ook op alcohol. 600 mensen moesten een blaastest doen... en 5 van hen werden aangehouden omdat ze te veel hadden gedronken. Ook voor de rest van het weekend kondigt de politie nog controles aan. Op de campings waar veel bezoekers sliepen was het sinds gisteren rustig. Donderdagnacht werd een aantal mensen in hun tent bestolen... maar dat is daarna niet meer gebeurd. In Assen, Gautum en Haren werden in totaal vier motoren gestolen. Daarvan heeft de politie er drie teruggevonden. In Sint-Petersburg zijn tientallen mensen opgepakt... bij een demonstratie tegen de nieuwe Russische anti-homo-wet. Ongeveer 40 mensen betoogden tegen de wet... die eerder deze maand door het Russische parlement werd aangenomen... en die propaganda voor niet-traditionele seksuele relaties verbiedt. Zo'n 200 anti-homo-activisten waren op de demonstratie afgekomen... en begonnen met eieren en stenen te gooien. Bewapende agenten grepen in en arresteerden tientallen mensen. In het noorden van Syrië zijn drie Duitse hulpverleners ontvoerd. Sinds 15 mei worden ze al vermist. De drie werken als vrijwilliger voor de hulporganisatie Grünhelme, die in Syrië onder meer ziekenhuizen en scholen bouwt. Een paar maanden geleden kreeg die organisatie kritiek... van de Duitse afdeling van het Rode Kruis. Die vond dat Grünhelme haar medewerkers in Syrië... aan te grote gevaren blootstelt. Bij een schietpartij in Amsterdam-Nieuw-West is een dode gevallen. Een man werd in zijn auto doodgeschoten in de Kabalio-straat. Hulpverleners waren snel aanwezig, maar ze konden de man niet meer helpen. Hij overleed op de plaats van de schietpartij. Het slachtoffer zat niet alleen in de auto. Naast hem zat een minderjarig familielid. Wie geschoten heeft, is nog niet duidelijk. De politie is op zoek naar een witte bestelbus. Getuigen hebben dat busje na de schietpartij zien wegrijden. En dan het weer. Vanuit het westen toenemende bewolking. Vannacht kan in het noorden wat regen vallen. Morgenochtend op meer plaatsen. Morgenmiddag vanuit het zuidwesten meer zon. Maar in het oosten blijft plaatselijk een bui mogelijk. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Een goedenavond. Een uurtje Titi, Wimbledon en Tour. Want de Tour is één dag onderweg en het is al feest bij Argos Shimano. Marcel Kietel heeft de eerste etappe gewonnen en rijdt dus morgen in de gele trui. Uh, ja, champagne. Steven Dadeboud, jij bent in het hotel daar bij die ploeg. Ja, er is zeker zojuist getoost op die overwinning in het restaurant. De Argos renners waren daar allemaal bij elkaar nadat ze behandeld waren, gemasseerd. En toen kon uiteindelijk het glas de lucht in werd er getoost op die uh, overwinning van Marcel Kittel vanmiddag in uh, Bastia. In Hotel La Livi zit uh, Argos, dat is in het, uh, aan de noordkant van Bastia. Ze hoeven niet ver te rijden na afloop van die finish om uh, ja, die zegen dus te kunnen vieren. Ja, je, je hebt voor de tour met de renners en de ploegleiders van uh, Argos gesproken. Mooi is dat alles, ondanks alles wat er gebeurde vandaag, de chaos en zo, precies zo is gegaan als de ploeg vooraf had bedacht, hè? Ja, inderdaad. Ja, toen toen de tour de, het, het routerschema zeg maar, van deze Tour de France bekend maakte... ...toen werden ze bij Argos al heel erg blij. Want toen hebben ze meteen een kruisje gezet bij deze eerste etappe. Een vlakke etappe. Uh, Christian Pudom zei ooit zelfs tegen Ivan Spekenbrink... ...zo vlak is een Tour-etappe nog nooit geweest. Dus daar gingen de ogen van Spekenbrink uiteraard van glimmen. Want hij had een man daarvoor, Marcel Kittel... Een goede sprinter die ook al alle andere topsprinters als Mark Cavendish en Grijpel al uh, ooit een keer verslagen had. En ja, waarom uh, dan niet in de Tour de France? En ja, goed in de weken na deze Tour de France Tour werd daar natuurlijk al vaak naar gevraagd. Ook door, um, door de journalisten, ook aan Spekerbrink, ook aan Kittel zelf. Van ja, dat is toch wel een heel erg mooie droom. En dan zeiden ze, stiekem zeiden ze, ja inderdaad, dat hebben wij in gedachten. En ja, ze hadden chaos verwacht, dat werd het dus ook. En uh, dat het dan zo uitpakt. Uh, ja, is uh, voor hun een, uh, een, een fenomenale, fenomenale dag in, uh, in deze Tour de France. En Marcel Kittel is dus op dit moment uh, aan het eten, maar ik heb zojuist met hem gesproken. Hij had het druk vanavond, um, dus had hij alvast wat tussen de interviews door? Bread? Ik weet niet. Ik denk dat onze kook Janneke het So this Dus dit is wat de yellow jersey, de the, the leader van de Tour de France, eet at night. Bread? Ja, uh, niet bread, maar... Ik will have een proper dinner later on. Do you already realize what you've done today? To be honest, I don't think so. ja, I, yeah, I mean if you see what's going on here that's very special and something yeah, outstanding. I mean to win this to win the stage and to get the jersey. I'm very, very proud, yeah. denkt dat hij uh, nou, dat hij zich nog niet helemaal realiseert wat hij vandaag gedaan heeft. Maar uh, hij zegt wel dat hij enorm trots is en dat was hem ook aan te zien met grote, blije ogen, stond hij daar met de gele trui om zijn armen. Ja, Kittel, uh, die wonders die etappe naar een chaotische finale, uh, chaotische finale die zo onrustig was verlopen van die etappe van vandaag. It was very hectic en it was very chaotic, but on the other hand it was also, ook yeah, more or less a normal sprint. I mean, there were of course special circumstances with the bus uh, at the finish line and, uh... Well, it was apparently not really clear where the finish line is. Um, for us, it was clear. It was still at the finish uh, where it used to be before, and um, yeah, we could avoid uh, the crashes uh, luckily. And um, in the end, we we did a great job as a team. We showed what we are capable of, and I'm very very proud. What are you going to do tomorrow? There are some quite big mountains tomorrow yeah it won't be easy uh, it depends all on the on the riders how we how we how we ride the stage if we go full gas from the first minute on it will be a tough day for me but uh, yeah we need a good tactic and uh, it will be for sure very hard but yeah first of all i have the yellow jersey maybe it uh, gives me some wings it's but, here on your arms a yellow jersey you should be proud yeah i'm very proud yeah of course Thanks. Ja, zegt Kittel, ik ben erg proud. en hij hoopt ook dat die gele trui, uh, die die dus nu uh, op zijn slaapkamer heeft liggen, misschien wel naast hem op zijn kussen straks, dat die gele trui hem morgen vleugels zal geven, want morgen, ja, dat is een hele andere dag, dan gaat uh, het peloton landinwaarts of Corsica inwaarts en dan moet je over onder meer tweede categorie klimmen. En Kittel zei ook nog over die uh, chaotische finale van vandaag, dat zij dus niet wisten uh, dat die... Uh, finish in eerste instantie drie kilometer vroeger lag. Dus dat was wel doorgegeven aan hun, maar dat wisten ze niet. Um, ja, en uiteindelijk was hij dus weer drie kilometer later, dus op het originele finish. Nou, van al die gazen hebben zij niks meegekregen, maar van al die valpartijen natuurlijk wel. En hij heeft zich daar door gemaneuvreerd en uh, reed zo naar het geel. Ja, direct na de finish sprak jij met Iwan Spekenbrink, dat is de manager van uh, Argo Shimano. Uh, die, die geloofde het toen eigenlijk nog helemaal niet. Beseft iedereen nu wel wat er gebeurd is? Ja, Ivan Spekerbrink was inderdaad, ik sprak hem tien seconden na dat Kittel over de, over de finish was gekomen. En je zag hem staan, naar die, naar die tv kijken, van ja, dat zijn tv's, hè, achter de finish kunnen mensen naar kijken. Hij stond daar ook. En je zag hem de tafel met zijn handen vastgrijpen. En tien seconden na die finish van Kittel was hij nog helemaal lijk bleek. Uh, vanavond, anderhalf uur, twee uur later, was de kleur op de wangen van uh, Brink weer terug. En ja, was er toch uh, een, een euforische stemming ook tussen het personeel, hij die zijn, die zijn personeel aanjaagt en uh, ja, er werd uh, gehigh en, en dat soort werk. Tegelijkertijd werd er ook alweer vooruit gekeken natuurlijk van de etappe, naar de etappe van morgen. Uh, de boeken werden erbij gepakt, hoe laat gaan we ontbijten. Dat wordt, by the way, morgen om half tien in de ochtend. <tie> uh, en hoe gaan, we dat, uh, hoe gaan we dat aanpakken? En dat overleg voert hij onder andere met Rudy Kemna, hij is uh, Ploegleider, Rudy Kemna, ploegleider bij Argos. En uh, ook met hem sprak ik. En ook met hem ging het in eerste instantie van het gesprek over de chaos uh, in het peloton. Over de chaos bij de finish. Hij kreeg die chaos van achter het peloton mee. En ook hij dacht, dat hij, uh, doordat die bus vast zat onder dat uh, finishdoek, onder die finishstellage. Ook hij dacht daardoor dat de, dat de uh, um, etappe van vandaag drie kilometer vervroeg was. Ja, de beste sprints, de meeste ervaring heb je door, de, door te improviseren. En dat kunnen wij met het team, want elke sprint is een improvisatie. Je houdt je vaste normen aan, maar je gaat improviseren met de, met de omstandigheden die er zijn. Je kan niet uitstippelen van tevoren, zo en zo gaan we het doen. Dat is, dat is onmogelijk. Dus als ploegleider heb je daar dan ook niet zoveel meer in de oortjes te roepen op dat moment? Ja, dat, dat op zich wel. Want uh, uh, als er een, een finishlijn verlegd wordt en de renners weten het niet, dan is het natuurlijk wel heel vervelend. Dus je moet wel weten waar uh, de sprint ligt. Het vervelende is dat ik achter een valpartij zat en ver weg zat. Want ja, in de laatste 25 kilometer waren er nog wel een beetje valpartijen. Mm -hmm. En uh, ja, mijn eerste aanwijzing van het, wat drie kilometer hebben, hebben ze niet gehoord. Uh, vervolgens zeg ik van ja, we, fin we finishen toch op de finishlijn. En uh, ja, dat gelukkig hoorden ze wel. Dus ze vonden het al raar waarom, uh, waarom zijn we finish. Hoezo niet? Ja, we, we finishen op de finishlijn. Dat is toch vrij normaal. Alleen... Die man was gek geworden, dachten ze. Uh, nou, dat is misschien ook wel een beetje zo. Alleen, ja, volgens mij waren die aanwijzingen wel vrij duidelijk. Alleen, ja, als je het niet hoort en als het niet overkomt, dan is het wel heel vervelend. En, ja, dat was dus heel hectisch. Want we gingen van de ene valpartij naar de andere valpartij eigenlijk. Mm -hmm. uh, en dat is eigenlijk wel uh, ook wat de verwachtingspatroon. Omdat iedereen verwacht, daarom krijg je nog meer valpartijen. Nou goed, daar hebben we al een discussie over gehad. Ik denk dat ze daar regels aan moeten veranderen. Maar... Nu komt er morgen een, uh, een etappe met uh, flink wat klimmen daarin. Tweede categorie klimmen ook. Ja, hoe gaat Marcel tot de gele trui verdedigen? Ja, nou, ik heb net al een paar gesprekjes gehad op kamers. Uh, daar gaan we morgen een volledig plan over maken. En uh, dat doen we samen, zoals normaal. Uh, maar mijn idee is wel dat we, ook al uh, respecteren we en vinden de gele trui natuurlijk een super, uh, super iets. Maar verdedigen is alleen maar uh, door ons eigen spel te spelen. En dat is? En dat is niet om uh, van begin tot eind uh, de koers te controleren. Wij gaan, uh, wij gaan met onze krachten gaan we, gaan we op die manier inzetten waar we goed in zijn. Mm -hmm. En dat zal op die uh, lastige klimmen, derde, tweede categorie, ja, zal het vooral uh, uh, slim zijn om, uh, om te kijken over een gaatje wanneer we wat verliezen, om die weer dicht te kunnen rijden. Ja, dus, dat is wel het plan. Jullie gaan wel, ja, lijkt me logisch, de hele truidrager over die bergen heen proberen te krijgen vooraan. Ja, nee, als, als, als dat in onze mogelijkheden ligt morgen, en dat is het mooie van Wurren. Je weet nooit hoe, de, hoe, het, hoe, het, hoe het spel loopt. Dat blijft vandaag alweer. Ja, dat blijft vandaag alweer. Maar wij zullen ons uiterste best doen uh, om, uh, om de gele trui te houden. Maar ook om een nieuwe overwinning te pakken. Kijk, ver metaal. Nou, volgens mij is het niet. Dat is, uh, dat is het mooie. Dat is ook met het doel waar we hier in de kwamen. Dan denk je dan aan Kittel of vooral aan Degenkoop? Ja, nou goed. Wij hebben dus verschillende kwaliteiten in de ploeg. Uh, wanneer uh, Marcel over, uh, over de bergen komt, over de bergjes komt, of over de ja, tweede categorie, ik vind nog heel wat. Uh, dan zullen we zeker daarvoor gaan, maar uh, is dat niet zo, dan hebben we andere troeven in. Uh, en daar zal John Degenkop, uh, Tom Dumoulin, uh, Simon Keske zou daar uh, voor in aanmerking kunnen komen. Kijk eens naar buiten. Dat is de, de Middellandse zee, wat is het? De Tireense zee. Um, prachtig, prachtig uitzicht in het hotel. Ja, zo is het ook wel leuk, hè? Nou, ik heb net al in de tuin gekeken. Er zitten allerlei lampen. En, uh, en het lijkt wel de tappen hier. Uh. Maar het is inderdaad een geweldig, uh, geweldig hotel en een geweldig uitzicht. En uh, een geweldige dag. En dat zijn jullie Kemna, de ploegleider. Uh, het oorspronkelijke plan was toch, uh, Steven, dat John Degenkolp... morgen dat geel overpakt. Hè? Hebben ze dat een beetje laten vallen nu? Nou, nee. Nou ja, goed. Ik, eh, vorige week was er een persconferentie waar uh, Kittel en Degenkolb ook allebei bij aanwezig waren. En toen heb ik dat aan Degenkolb heb ik dat gevraagd. En ik vroeg aan hem, ja, dan zou jij die tweede etappe, die gele trui, dan eventueel kunnen overnemen. Dat is meer iets voor jou. En toen ik die vraag stelde, dacht ik eigenlijk al van, ja, dat is wel heel erg hypothetisch. En Degenkolb lachte er ook een beetje om. En uh, nou ja, goed, na nou, enig doorvragen zei hij daar nog wel over van, uh, nou, uh, wat ik droom, dat is, uh, dat is mijn geheim. Uh, kortom, hij droomde daar wel van. Dat, is natuurlijk, ja, dat schiet natuurlijk door je hoofd als je zo'n sporter bent. Als de eerste etappe van Kittel is, op het lijf is geschreven... dan is de tweede misschien wel heel goed voor Degenkoop. Dus daar heeft hij ook heus wel aan gedacht. Uh, ze gaan, dat legt de kenner eigenlijk uit. Ze gaan morgen in eerste instantie... Uh, Kittel die bergen over proberen te slepen en dat zo goed mogelijk proberen te doen. En aan de hand van de situatie dan, na die, vooral die twee tweede categorie klimmen, uh, gaan ze beslissen hoe het dan uh, ja, verder zal gaan. Uh, de kans is natuurlijk ook aanwezig dat dekenkoop dan al een stuk verder voor ligt. Dat er dan een heel groot gat tussen dekenkop en Kittel zit. Um, of in de aanval zit of wat dan ook. Dus ja, dan, uh, dan zullen, zullen de... de de kaarten anders geschud worden en dan hopen ze uh, voor dekenkop te gaan. En Ken daar zei heel duidelijk van ja, we gaan gewoon weer voor een dagoverwinning. Ja, oké okay, Steven, bedankt. De Duitse Tony Martin lijkt het grootste slachtoffer... van de valpartij in de eerste etappe. Hij heeft een hersenschudding en een kneuzing... aan zijn linker long opgelopen. Verder heeft hij een diepe wond aan zijn linker elleboog. Martin heeft desondanks nog niet opgegeven. Zijn ploeg, Omega Pharma Quickstep, wacht de situatie vannacht af. Morgen nemen Martin en de ploeg een beslissing of hij doorrijdt. Ook vorig jaar kwam de 28-jarige Rennel al in de eerste etappe ten val. Hij liep erbij een breukje in zijn linkerhand op... maar vervolgde de toer toen wel maar stapte af na de eerste rustdag. De schade bij de andere renners in het peloton lijkt mee te vallen. Contador en Sagan bijvoorbeeld kwamen wel ten val... maar kunnen gewoon doorrijden. En dat geldt ook voor Johnny Hoogland. De Nederlands kampioen viel al eerder in de etappe. Hij reed tegen een spandoek aan en kwam ten val. Hij beschadigde onder meer zijn elleboog. Daan Luijks, de manager van vacansoleil Soleil DCM... vertelde al eerder het volgende over Hoogland. Zo zullen tussen 10 en 15 hechtingen aangebracht worden... heb ik net begrepen van de artsen en... Uh, ja, hij heeft een, een, een forse bloed op zijn bovenbrengt. Zoals dus hij nu uitziet, gaat hij morgen geloof ik start. Uh, zijn elleboog is open. Uh, dat is natuurlijk toch wel een punt waar een wielrenner uh, wel, wel vaak komt. Oh, dus er zit er redelijk wat veel vlees. Dus dat zijn ze nu aan het onderzoeken hoe dat best kunnen doen. Uh, ja, Daarnaast zijn natuurlijk tal uh, van schaafrommel. En het laatste nieuws uit de koers is dat de Australische wielerploeg... Orica Greenwich van de Internationale wielrenunie UCI een boete van 2000 Zwitserse frank heeft gekregen. Dat is zo'n 1600 euro. Voor het incident met teambus. De bus reed tegen een finishstellage aan en kwam klem te zitten. Uh, vervolgens was er onduidelijkheid over de finish. Die zou drie kilometer naar voren worden gehaald. Maar uiteindelijk, u hoorde het net allemaal, kon de bus toch wegrijden. En kwam het peloton toch nog gewoon op de afgesproken finishplaats aan. What a good place to be. Don't believe it. Just think of different language and it's never something altering. Don't believe it. Oh no. Cause it's never something be over me. No oh, oh. It's a love up, not a weather must. Following footsteps overgrown by must and inside me. Good women bone trees. and if you catch them up, they will land upon the knees. Where they open all the wallets and they close all the minds.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 was to be Martens was dat. De toerblik van Henk Webberding. Ja, Goedenavond, Henk. Goedenavond. Uh, heel rustig begin van deze eerste etappe, maar een hectische slotfase. Hoe heb jij ze te kijken? Nou, om eerlijk te zijn, heb ik in het begin gekeken op de Belg. En toen dacht ik, nou, daar kunnen we er wel een rustdagje van maken, want er uh, gaat niet veel gebeuren. <laughs> Maar ja, dat is altijd in de, in de Tour. Alleen, morgen zal dat niet zo zijn, omdat je dan een hele andere etappe hebt... en dat er heel anders gedacht wordt, vooral door ploegleiders. En ploegleiders maken steeds meer de dienst uit, op voorhand al. En je uh -huh. hoort het net van Kemnaal. Dat wordt allemaal rustig in de bus nog besproken. En uh, ja, dat is toch wel wat veranderd. En nu zag je gewoon, ja, de ploegen. het was hun dagje. En dan kun je wel voor gaan rijden... En dat, dat, het enigste wat het de eerste dag oplevert, dat heb ik alle jaren al gezegd... en dat zal ook altijd zo blijven, dat is een truitje pakken. En dat, is de, dat was alleen vandaag de bolletjestrui die je kon winnen. En dat, uh, dat, hoe makkelijk dat die vijf wegreden... ja, dat was aan de ene kant voor de leek heel verbazingwekkend. En voor mij was het zoiets van, uh, ja, ja, het is wel heel duidelijk. Iedereen heeft zich erbij neergelegd dat het een massasprint wordt. En dat alles gecontroleerd wordt door eigenlijk drie ploegen... Uh -huh. En dat heeft totaal geen zin om voorop te gaan rijden. Ja, alleen, ja, ik zeg al, als je nog in de publiciteit wil, ja. bolletjes eruit pakken. Ja. Um, ja, dan vele valpartijen. Kevin is in waren erbij. Dus, dus moest Marcel Kittel wel winnen? Theoretisch gezien uh, ja, was dat al, al, al van tevoren ook al uh, uitgedokterd door iedereen. Dat dat de drie kanshebbers waren voor, voor, voor, de, voor de eerste etappe. Ja, je zag Krijpel, uh, ja, volgde een ploegmaat. Hij kon eigenlijk niet volgen, want het deurtje werd dichtgedaan door een, uh, een radiocheckrenner. Nou ja, deur dicht. Uh, hij stuurde iets naar rechts, iets naar binnen. Hij ging hangen, of hij kerstte, maar een, een sprinter, ja, die deins nergens voor terug... en zeker die uh, beer als, als Krijpel niet. Ja, dus die toucheert uh, een quickstep renner. Ja, die gaat liggen en dan pakt hij nou gelijk Tony Martin die erachter zit mee... Ja, die is naar huis en dan denk ik, ja, en de weg ligt helemaal dicht. Ja, en dan krijg je een sprint, ja, waar ik dan hectisch van baal. Want we krijgen niet die sprint te zien waar we nou eigenlijk hadden willen zien. tussen die drie echte sprinters. Ja. In een echte massa-sprint en niet in uh, een groepje wat er eigenlijk al aan het losrijden is. ervoor. Ja. Ja, uh, ja, dat krijg je toch een vertekend beeld. Aan de andere kant zeg ik, uh, ja. Voor de mannen die er dan wel bij zitten, en zelfs een 19-jarige broekje uh, boy van Poppel of uh, Danny van Poppel. Ja, knap werk dat je, je zo staande weer te houden en uh, voor niks te dienst. Ja, dat toont wel weer uh, het talent, vooral het sprinttalent. Uh, het neusje ervoor hebben. Ja, knap werk. En ja, dat is, doet de Nederlander natuurlijk goed. En aan de andere kant is Argos is toch een Nederlandse ploeg. Het is een Duitse die wint, maar wij Nederlanders winnen ook. Ja. Ja, en, ja, daar worden we allemaal gelukkig van. Goed teamwork dus. Zeg, um, uh, in dat kopgroepje zat Lars Boom. Uh, hij kon die bolletjes eruit pakken. Eén bergje op. Uh, is dat toch een foutje van Boom? Ja, wat is een foutje? Uh, de andere is op dat moment uh, ja, even, even ja. iets beter. Ja. Alhoewel, als ik dat sprintje onderweg weer terugziet... Voor de, voor de trui, voor de groene trui... Ja, hoe die naar nou Fletja toerijdt, en erop en erover, ja, daar vond ik wel weer, zat snelheid achter. Maar, maar ja, dat was puur vlak. En daarvoor was er een helling op, ja, en ja, was die USTO uh, en die Lobato. Ja, die, die was toch even, even wat sneller. Met, ja, dat zijn totaal andere sprinten. Ja, wat Boom heeft laten zien in het kopgroepje, is dat wel goed voor de sponsor, Belkin? Ja, tuurlijk is dat goed. Of het zin heeft, is weer wat anders. Maar ja, voor hetzelfde geld had hij in de trui. Uh, uh, rondgereden morgen en vandaag al op het podium gestaan... ja, dan was de publiciteit natuurlijk uh, top geweest. Ja, hij heeft het geprobeerd. Uh, ze kwamen ook ja, gelijk, ik denk, hé, hey, wat is dit? Toen de ontsnapping op gang werd, uh, ja, de vlag ging naar beneden en ik denk, goh, Veuclair al gelijk. Maar het was een evenbeeld, het was Cousin. Maar hij lijkt sprekend op die Veuclair ja. in eerste instantie. Ja. En hoe, man hoe makkelijk dat hij vijf wegreed. De rest deed erachter gelijk de deur dicht en ik zo, die zijn weg... Uh, voor die sprint onderweg uh, hoeven de sprinters niks meer te doen. Dus die waren al lang blij. Ja, ja, ik had zoiets na die sprint... Uh, ja, jongens, uh, euh, laten we ons maar direct laten inlopen. Want uh, dit heeft totaal geen zin. Spaar je krachten, want uh, het duurt nog lang. Ja. Um, Argo Shimano heeft voor het eerst sinds 2007... als Nederlandse ploeg de gele drui in bezit. Kunnen ze die een paar dagen vasthouden, denk je? Uh, ik weet... Niet hoe Degenkolp uh, er nu voor staat. maar zoals hij in Spanje. Reed en toch over lastige uh, heuvels komt. dan zou het kunnen zijn dat hij morgen met Sagan. Uh, met aan het strijden is in het sprintje om de eerste plek. Dat zou maar zo kunnen. Maar ik zeg al, het hangt er puur vanaf uh, ja, hoe, hoe wordt erachter gekoerst. En ik verwacht echt morgen dat ze niet zo makkelijk wegrijden als vandaag. Hoor. Dat zal, uh, morgen zal het andere koek zijn. Dan zul je echt moeten vechten om er een ontsnapping vooruit te komen. Dat verwacht ik wel, ja. ja. Um, en wie gaat, het dan, wie gaat het dan erachter controleren? Nou, ja. dat, dit is een, echt een etappe waar Sagan uh, kans maakt. En de echte sprintersploegen die vandaag eigenlijk het heft in handen namen. Ja, die zullen morgen toch even wat voorzichtiger zijn. Want het is niet uitgesproken hun kans. Die wachten dan eigenlijk tot bovenop de tweede categorie... kijken hoe de, hoe de vork in de steel zit. En dan proberen, ja, het gaat te dichten. Dat, dat, dat is eigenlijk hun tactiek. En dat zal Argos ook doen. Gewoon kijken, wat is de schade dadelijk op de kool van de tweede categorie? En, en kunnen we nog wat rechtzetten En met wie gaan we dat doen? Ja. ja. Uh, Lars Boom hebben we al even genoemd, uh, Danny van Poppen noemde jezelf uh, net al met de derde plaats, verrassend. Uh, nog andere Nederlanders die je wil noemen vandaag? Uh, ja, nou ja, Johnny die er, weer, uh, die er eigenlijk als daar tegen dat spandoekrest van de weg valt, Ja, dat is ook wel diep triest. En dan is nog maar de vraag, uh, ja, hoe is het met zijn verwondingen? Ja, en en, en, dan, en ja, dan heb ik Tony Martin genoemd. Ja, uh, Net als vorig jaar uh, denk ik weer dat hij de Tour moet verlaten. Want als je zo in de kruikels ligt, ja. Ja, dan komt niet goed in een Tour. Ja. Dus dat, dat, dat zijn de trieste gevallen. En ja, ja dat, dat, dat vind ik het ergste van, uh, van de Tour altijd. Dat je bepaalde kanshebbers voor etappenoverwinningen... of klassementmannen zoals Contador, die er dan ook uh, bij liggen... Uh, Evans die ook al uh, in de problemen zat. Ja, Dan denk ik, ja, wat hou je eraan over? En wat doet er straks met het klassement? En, ja, maar dat hoort echt bij de Tour en zeker op Corsica... wat al voorspeld was voor de door de jongens die er al gereden hadden. smalle wegen. Uh, wij zagen ook op beelden... dat je rechts van de weg en links van de weg al vaak uh, obstakels hebt. Ja. Dus randjes. Uh, wat ze dan af en toe ook nog afschermen met, uh, met spandoeken. Die dan door de wind ook nog gevaarlijker worden. Maar je kunt geen kant op. Ja, en je moet wel eens een keer manoeuvren maken. Ja, en dat zeg je met het, uh, met het probleem Krijpel... Die, ja, die zich er dan toch doorheen wurmt. Ja, en een ander die iets minder uh, van schrikt. Of iets minder stuurvaardig is. En je krijgt uh, massale problemen. Want de Renner kan geen kant meer op op dat moment. Henk Lubberding, we horen je morgen weer. Oké. Okay. En wij gaan naar Wimbledon, naar Mark Brasler. Ja, een uh, matchpoint heeft uh, Serena Williams uh, al gehad. Binnen het uur, 58 minuten, kwam ze op uh, 6-2, 5-0. Ja, en nu gaat... Uh... Onder uh, luid applaus het punt. Uh, toch naar uh, Kimiko uh, Data Kroem. Ja, je moet uh, bewondering hebben hoor voor uh, die vrouw. In 1994, het lijkt zo lang. Nou, het lijkt niet alleen, het is ook lang geleden. Stond ze al in de halve finale van de Australian Open. 95 halve finale Roland Garros. En ze stond hier op Wimbledon in de halve finale in 1996. In alle Grand Slam toernooien heeft ze na nou minimaal de kwartfinale gehaald. Tijdens de US Open haalde ze dat twee keer de kwartfinale. Ze was ooit uh, de nummer vier van de wereld in 1995 was dat. En ze is er nog altijd op 42-jarige leeftijd Kimiko Dátekroem... die hier in de halve finale stond. Ik zei het al, in 96 En dat was gewoon een jaar voordat Serena Williams... haar tegenstandster in deze derde ronde partij... ook maar in een hoofdtoernooi van een, van een, van een WTA-toernooi stond. Zo lang loopt uh, Kimiko Date Kroem al mee. Ook nog een tijd gestopt geweest. Achillespeesblessure. En toen op een gegeven moment weer uh, teruggekomen. Het is een uh, goede grasspeelster. Het is een, uh, ja, ze heeft niet echt wapens. En dat breekt er zeker tegen Serena Williams spreekt dat er gewoon op. Serena Williams, die nu haar uh, tweede matchpoint krijgt. De service van Kimiko Data Kroem, die is gewoon niet goed genoeg. En die wordt door Serena Williams aangepakt. Ja, en de service van Williams, daar staat ze natuurlijk onbekend. Een van de beste services, zo niet de beste service... Uh, in het circuit bij de vrouwen. En ja, dus dan... Kan je ervan uitgaan en zo verloopt deze wedstrijd ook. Ja, dat Kimiko Datakroom dit, uh, dit nooit uh, kan gaan winnen. 6-2 dus in de eerste set. Het is 5-0. In de tweede, daar komt de pazing van Serena Williams. Die zit er langs en dan uh, besluit ze deze wedstrijd. Nou, in 1 uur en 1 minuut. Net niet binnen het uur. 6-2 en 6-0 in het voordeel van uh, Serena Williams. Het applaus op het centercourt zal voor Williams zijn. Maar ik vind dat de mensen hier ook moeten klappen voor Kimiko Datakroom. Nogmaals, 42 jaar. De oudste vrouw aller tijden hier in de derde ronde op Wimbledon. Ja, heeft er best gedaan... maar heeft geen partij kunnen bieden aan de Serena Williams. Williams als laatste door naar de vierde ronde... en daarin gaat ze spelen tegen de Duitse Sabina Lissiki. Mooie overwinning, goede overwinningen van Serena Williams... die niet eens haar allerbeste tennis hoefde te spelen om te winnen... van, ik zeg het nog maar eens een keer, de 42-jarige Kimiko Date Kroem. Igor Sijsling heeft in de derde ronde van Wimbledon opgegeven... in zijn partij tegen de koraat Ivan Dodig. Sijsling stond met 6-0, 6-1 en 1-0 in de derde set achter... toen hij zijn racket inpakte en in de kleedkamer opzocht. Hij vertelt zelf wat er aan de hand was. Ik, ik voelde me niet goed en uh, heb opgegeven. Ziek? Uh, ja, zo voel ik me wel. Uh, vanochtend voelde ik me gewoon uh, raar. Veel zweten terwijl ik het koud heb. Uh, hoofdpijn, buikpijn. De hele ritse dat... Vorige week Rosmalen niet gespeeld vanwege maagproblemen. Maaggriepen lijkt dit erop? Denk je dat het nog niet uit je lijf is? Dat weet ik niet precies. Ik heb vandaag twee keer de dokter gezien. Die zei dat het op een virus lijkt. Vorige week had ik waarschijnlijk een virus. Maar dat heb ik niet laten checken. Ik dacht dat ik volledig hersteld was, maar misschien toch niet. Je hebt het toen niet laten checken. Ga je dat nu wel laten doen? Ja, absoluut. Ik wil niet dat dit nog een keertje gebeurt. Dus ja, misschien wel even een testje aankomende week. Heb je, je zei vanmorgen, voelde ik het al, heb je overwogen om niet te spelen? Nee, dat, vind ik, uh, dat heb ik helemaal niet overwogen, omdat het uh, Wimbledon is en uh, in principe het mooiste toernooi van het jaar. Dus uh, ik had het gevoel dat als ik, uh, als ik een paar stappen kon zetten, dan dat ik uh, sowieso de baan op zou gaan. Met wat voor gevoel sta je hier nu? Je hebt uh, de derde ronde gehaald, verder dan je ooit gekomen bent, maar op deze manier eruit gaan, ja, dat lijkt me heel erg uh, ja, triest. Ja, het is balen. Uh, je wil niet op deze manier het toernooi verlaten. Zeker niet Wimbledon. Uh, als, je, als je verliest omdat je de mindere tennisser bent. Of, of dat je tegenstander gewoon je wegslaat van de baan. Dat, uh, ja, dat betekent dat je, dat je verloren hebt. En dat je weg mag. Maar om door een ziekte te. te uh, genekt te worden, dat, uh, dat is kloten. En dat zei Igor Seisling in gesprek met verslaggever Mark Brasseren. Het was vandaag ook de dag van de TT in Assen. En daarbij was ook een man aanwezig... die in een heel ver verleden twee keer als winnaar over de streep kwam. Piet Knijnenburg is zijn naam. Edwin Cornelissen ging met hem terug in de tijd. Ja, zeg maar gerust Valentino Rossi, Valentino Rossi... en nog een keer Valentino Rossi, want Italiaan houdt stevig huis op een van de circuits, het TT-circuit van Assen in dit geval... een van de circuits die met beste liggen... En u hoorde al, dit is uh, Rachna Niemeyer... die vertelt wat er eerder vandaag allemaal in Assen is gebeurd. We gaan even kijken of we het goede kunnen vinden. Uh, en als dat het geval is, dan uh, ja, we kunnen. Het is wel een heel contrast. Uh, zo klinkt de Titi nu. Ja. En zo klonk hij heel lang geleden... Voor het eerst na zeven jaar knallen weer de racemotoren op het bekende circuit van Assen. Buitenlandse cracks zijn ditmaal nog niet aanwezig. Maar onze Nederlandse coureurs laten zich van hun beste zijde zien. En er wordt zeer gedurfd gereden. Dit was 1946, het jaar uh, meneer Kneidenburg waarop u voor de tweede keer de TT won, hè? Ja, dat klopt. Ja, ja. Heel lang geleden. Hoe ging het er toen aan toe? Nou, dat ging uh, erg makkelijk. Ik had een leuk materiaal om mee te rijden. De andere mensen waren nog niet zo goed bedeeld. We hadden na de oorlog niet veel meer. En ik had goede WMW-motoren. En daar, daar kon ik goed weer over weg, gelukkig. We zien de racemonsters tegenwoordig over dat circuit razen. Hoe hard ging u? Mijn, mijn top was ongeveer 180. En nu draaien ze 300 kilometer. Dat is niet te geloven, maar het is wel eenmaal zo. Met auto's, motoren, scooters, brommers... En op deze voertuigen gelijkende vehikels wordt het dense circuit benaderd. Zelfs in de late avonduren van de voorafgaande vrijdag nestelt het publiek zich langs het circuit om vooral van dit reeffestijn, waarnaar een vol jaar wordt verlangd, niets te missen. Hoe was destijds de ambiance rondom die TT? Ook zoveel mensen op de been? Nee, niet zoveel mensen, maar toch wel ruim bezet met vroeger vergeleken. Ja, echt hoor. Het is nu wel verdubbeld. En de mensen hebben natuurlijk veel meer mogelijkheden van vervoer en al dat dingen meer. Dat hadden we vroeger niet. Ik heb meegemaakt dat ik wedstrijder reed in het noorden van Nederland. En er was geen hotelaccommodatie, toen moest ik in de stal slapen. Maar je nam dat allemaal mee, je hield van de sport. Maar de flinterman bevadert Piet Kleinenburg, een van Nederland's beste rijders en vele malen Nederlands kampioen. Terwijl de heren Mulder en Timmer twee asserkopstukken afvaren. Wat zal de zaterdag ons brengen? Waarom was het voor u zo'n mooie sport? Het, het blijft een uitdaging. Ik, bedoel, ja, ik, ik ben natuurlijk grootgebracht in een gezin... waar wij al in benzine handelen. Toen kosten de benzine 2,5 cent. Hou we er rekening mee? 2,5 cent voor een liter benzine? Meneer Rutte, hoort u dat? Ja, ja dat is verschillend. Maar ik ben dus met de motoren grootgebracht. De ontwikkeling helemaal... Ik heb nog automobielen meegemaakt die hadden carbidverlichting. En later zijn we dus zeg maar, op motoren overgegaan. En dan voeg je die techniek aan. En dan wil je daarmee profileren in wedstrijden. En dat heb ik vanaf mijn vijftiende jaar gedaan. Het ging niet zo hard als nu. Maar uh, het bleef desondanks, denk ik, toch ook toen een blessuregevoelige sport. En je kon hard ten val komen. Ja, het heeft natuurlijk ook slachtoffers geëist. We hadden niet de beveiliging die we nu kennen met stroba. Nu zijn het allemaal racebanen. Ze gaan er met 200 kilometer af en ze glijden de tandbak in. Maar als je bij ons maar een paaltje tegenkwam van 15 centimeter hoog... dan brak je al je ledematen. En ik heb veel jonge jongens ook zien sneuvelen in circuits. Ik heb een circuit gereden waar we twee of drie doden in de training hadden. En dat is een hard gelacht natuurlijk. Bent u zelf ook wel zwaar in val gekomen? Ja, ik, ik, ik heb ook een schedelbasis gehad. en uh, Een gewone hersenschudding gehad. En, uh, ja, ik ben er wel eens hard afgevallen hoor. Ik ben er ook wel afgevallen in de eerste race. Al mijn nagels eraf van de rechterhand, van de linkerhand. En dan moest ik nog twee wedstrijden en daarna rijden. Ik heb nooit opgegeven. Als je destijds die titie won, was je dan ook een soort van volksheld? Ja, ik heb altijd veel support gehad van de Nederlandse, Nederlandse bevolking, hoor. Die zeggen, van Piet kan het wel. Piet is dus inmiddels 95. En, uh... Bijna 95. Ja, bijna. 94. Ja, ja. Maar u zit nog steeds met veel plezier te kijken naar die races? Ja, ik vind het heel interessant. Ook de strijd onderling. Nu zijn het uh, supersterren die ook nog eens veel verdienen, hè? Was dat in uw tijd ook zo, dat je je boterham ermee mee kon verdienen? Nee, nee we moesten alles inleveren. We hadden niks... We moesten nog inschrijfgeld betalen. Ja. Heeft u nooit gedacht, zat ik maar in deze tijd op die motor? Nou nee, dat gaat niet om het geld, het gaat om de uitdaging. Ja. Geld is bijzaak. Ja. De uitdaging, als je samen op een bocht aan gaat, toch te, als eerste erdoor door te gaan. En dat is de moeilijkheid nu juist. Dat was toen zo en dat is nu nog steeds zo. Dat gevecht blijf je nog houden. Als je nou ziet we op een haakse bocht aankomen... Wie neemt de laatste halve seconde van onze remweg weg ja. om er voorbij te gaan? Ja, dat moet je een groot hart hebben hoor. Het ja. is een wereld die dat niet loslaat wanneer je eenmaal het resultaat van succes en tegenslag, van vreugde en droefheid hebt geproefd. Lois Lane met It's the First Time. Tweeënhalf jaar bleef hij zonder overwinning... maar op zijn oude dag liet Valentino Rossi en Asse opnieuw zijn klasse zien. De publiekslieveling boekte op de titide 106e zege uit zijn carrière. Een reportage van Edwin Cornelissen. Het is het grote motorgeweld met de grote helden, de MotoGP-klasse... Rossi onbedreigd al op de zeggen een teamgenoot, Gorge Lorenzo, die man met, die gebroken, met dat gebroken sleutelbeen zit op de vijfde positie. En Wilco Zeelenberg en het Yamaha fabrieksteam, gaan hier een heel groot succes boeken. Het zal de dag worden van Yamaha, maar Jurgen van der Goorberg, eigenlijk is het vooral de dag van Rossi. Hè? Hebben we hebben hier misschien wel een soort van een historie, historie gezien, eigenlijk, dat Valentino zijn laatste MotoGP wedstrijd heeft gewonnen. Ik hoop eerlijk gezegd van niet kan er nog zomaar uitschieters komen. Maar hij weet ook, er zijn drie of vier jongens op dit moment sneller dan ik. Dus ja, doet die kansen eigenlijk nog een keer voor. Mm, die is niet groot. Die is niet groot. Maar uh, hier kan hij een, uh, een boost mee hebben gekregen, waardoor hij toch misschien in de toekomst ja, tot dat streepje erbij weet te vinden. Hij pakt Pedrosa al aan het begin van de wedstrijd in de Geertimmerbocht Timmerbocht. En staat vervolgens zijn voorsprong niet meer af. Ook niet aan Mark Marques. After two and a half years, he's back on the top step of the podium. Valentino Rossi wins here in Assen. Hij is inderdaad van ver gekomen, Valentino Rossi. It's a long time from, from the last victory, but also difficult time. Moeilijke tijden gekend, twee mislukte seizoenen bij Ducati. En nu is hij weer terug op het oude nest bij Yamaha. En dat resulteert dan uiteindelijk vandaag in de zegen. For me the race was, was perfect. I did a great start. I was able to, to overtake Carl at, at the start. Hij had een goede start in een perfecte race. Even was er twijfel toen notabene zijn geblesseerde teamgenoot Lorenzo hem voorbij dreigde te gaan. At one moment I see on the mega screen Lorenzo very close and I say fuck if if he, if I arrive in front of me also today with the broken collarbone. Is <laughs> a big problem. <laughs> Dat gebeurde niet, en zo boekte Rossi dus een van de meest gedenkwaardige zegens uit zijn carrière. Voor mij is dit een van de meest speciale victories in mijn carrière. Heel veel mensen van de 90.000 in totaal op het circuit van Assen die gaan staan voor Valentino Rossi. De handen zijn los als hij de finishlijn passeert. En heel veel mensen zijn heel blij voor de Italiaan. Dit mag dan de tijd zijn van nieuwe namen, Lorenzo, Pedrosa, Marquez. De populairste van het stijl is nog altijd Rossi. Ja, dat is, dat is en blijft gewoon een fenomeen. Uh, echt het rijtje van uh, Tiger Woods en, uh, en Roger Federer, daar hoort hij gewoon helemaal in thuis. Dat zie je ook aan het publiek en uh, de man is gewoon altijd heel toegankelijk geweest. Uh, ik heb zelf ook nog wel met hem gereisd, altijd wel een... een, een ja, een flamboyante Italiaan die gewoon heel makkelijk en toegankelijk is voor iedereen. Is dat het inderdaad zijn toegankelijkheid? wat je zou zeggen Er zijn meer goede coureurs, maar juist hij hè? Ja, Lorenzo is wat killer hè? buiten dat. Een topcoureur, maar hij zal nooit niet die status gaan krijgen van een Valentino. Ja, dat, is, dat zit in je of dat zit niet in je, weet je. Hij heeft ook zijn kop een beetje mee, die krulletjes, altijd lachen voor de camera. En, uh, drie keer aan zijn pak trekken en uh, iedereen ligt er helemaal dubbel. Ja, dat is een beetje de clown gehaald. Er zit er gewoon in bij Valentino. En uh, daardoor is hij gewoon uh, ja, de baby van de, van de paddock gebleven. Voor mij. I, I, I was riding like this also last year, but I arrived 30 seconden later. <laughs> Zo heeft Rossi ook vandaag de lachers op zijn hand. Maar is dit, zoals Jurgen van den Goorberg voorspelde, misschien wel zijn laatste zegen ooit I wil want to say that I want to stay in front every week. But I think that I still have the potential and especially the, the passion. And en de, de strength voor uh, fight uh, every week. Rossi heeft nog altijd de passie en de kracht. Hij zal er nog wekelijks voor gaan. Aldus Valentino Rossi, die zich ook nog eens een op- en top gentleman toont door teamgenoot Gorgo Lorenzo. Vijfde wordt hij met zijn gebroken sleutelbeen. Uit te roepen tot held van de dag. Voor mij, Jorgen. Today is de uh, is, uh, real hero. Tot slot nog even over Lorenzo. Hè. Het is de hele weekend eigenlijk over hem gegaan. En nu pakt hij dus uiteindelijk die vijfde plaats. Uh, Verbaasde jou dat? Ja, totaal. Als hij een zevende, achtste plek naar huis zou rijden, fantastisch. Zou echt gewoon geweldig zijn. Ja, en dan doet hij in eerste instantie gewoon mee voor de podiumplekken. Want hij was gewoon aan het knokken voor de podium. Ik denk dat hij op dat moment wel erachter is gekomen. Ah, dit gaat te ver, dit gaat te verpijnen, dit gaat gewoon niet lukken. Ik nee, ja, kies eigenlijk voor mijn geld, een vijfde plek. Ja, kijk eens, dus één plekje minder als Pedrosa. Ja, Pedrosa heeft gewoon een slechte wedstrijd gereden. Dus in dit geval uh, is Quadrossa de grootste verliezer. En uh, in, in dit geval Valentino en uh, Lorenzo de grote winnaars. We worden een bijdrage van Edwin Cornelissen. Er was een bizarre ontwikkeling aan het einde van de Tour-etappe naar Bastia. De bus van Green Edge reed zich vast onder de poort op de aankomstleen. Het liep nog maar net goed af. Jeroen Wieland zag het allemaal gebeuren. Je élargis, c'est bon. Ouais, oui, vous élargissez de là et là-bas. Regardez, si ça tombe ça, imaginez que ça prend une fois et demi la hauteur et que ça tombe. Vous m'élargissez là-bas et pareil de l'autre côté. Hey! Chaos en panique de route de Larinella, kustweg en zee. S'il vous plaît! De feestelijke aankomst van de eerste etappe van de historische Grand Depart op Corsica dreigt de geschiedenis in te gaan als een bizar spektakel voor het oog van de wereld. Ik sta er bovenop. De bus is volkomen klem gereden onder de aankomstpoort die stevig is gaan hellen. De chauffeur zit met zijn handen voor de ogen achter het stuur. Wanhopig. Hoofd aankomsten Jean-Louis Paget probeert hem te kalmeren. Brandweerlieden, politieagenten en tour-officials rennen heen en weer... zonder te weten wat te doen. Het peloton nadert in volle vaart nog 10 kilometer. Dit is het verhaal van een arrivé échappé. Een aankomst die aan een ramp ontsnapt. De poort kan niet meer omhoog worden getakeld. Dan krijgt iemand het idee om de voorbanden van de bus leeg te laten lopen. Nog een paar minuten, nog zes kilometer te gaan. Het werkt. De bus gaat achteruit naar de afleiding. Een paar minuten later wint Kittel de sprint. Bravo. Het gebeurt allemaal vlak onder de ogen van speaker Daniel Mangias. Gelukkig heeft hij nog nooit zoiets gezien, zegt hij. Maar het duurde wel een paar bange minuten. Gelukkig is het goed afgelopen. Het geeft wel aan dat de Tour alles kan overwinnen. En Kittel wint gewoon de sprint. Oh, vous avez vu quelque chose comme ça. Bon, ça bien terminé, maar c'est vrai que ça a été angoissant pendant plusieurs minutes. Finalement, ce qui prouve que Tour de France réussi à vaincre tout parce que là, on était à quelques minutes de l'arrivée finalement, Marcel Kittel gagne l'étape. Tout c'est Betreffend, bien passé. Het zou kunnen zijn, maar het se termineert heel goed. Wedstrijddirecteur Jean-François Pessieux had geen beeld. Het was aankomen of niet. Eerst maar denken aan een finish op 3 km voor de finish. Le problème, is qu'on we pas d'image et on we sait pas ce qui se passe. En on nous dit. Euh, on ne peut pas arriver, on ne peut pas arriver. Donc euh, moi, je n'ai pas paniqué, j'ai dit. On, on peut faire une arrivée à 3 km, on fait l'arrivée à 3 km. Je, je connais le système. Bij een demonstratie, die ook regelmatig voorkomt in de Tour, moet de hele koers worden gestopt. Maar vous savez, ce n'est pas facile, parce que quand on nous dit, par exemple, quand il y a une manifestation, il faut arrêter la course. L'arrivée est échappée Et les, les, De catastrofe. catastrophe. L'arrivée est échappée à la catastrophe, voilà. Stef Mettens, chef d'équipe Movico, staat er op zijn accreditatie. Het is eigenlijk een heel simpel verhaal. Er is een bus uh, tegen de linie d'arrivée, boog zoals wij het nog altijd noemen gereden. Ja, die heeft wel wat schade aangericht. Wij gaan nu even inkijken hoeveel schade, welke schade. En dan uh, zorgen dat die boog zo rap mogelijk terug operationeel is. Op wat voor manier waren jullie bezig met de oplossing? Ja, wel, het is zo op dat moment dat natuurlijk heel veel toeschouwers meteen op het veld zitten. Wat, wat, wat wel leuk is in die zin dat mensen natuurlijk solidair zijn... maar ook dikwijls snel in de weg lopen. Maar ik denk dat uh, de kern van, uh, van ons bedrijf, van Movico... dat die heel goed gereageerd hebben in die zin dat er heel snel... Uh... ...is ingeschat wat vooral het veiligheidsrisico was. Want er zaten nog mensen in, uh, in, dat, uh, in die behuizing. Er is ook onmiddellijk de stroom afgehaald. In de, in de jurywagen? In de jurywagen, ja. Er is, is de stroom is eraf gehaald. wij hebben blokken gelegd om, om, om ja, toch de poten te beveiligen. Moest daar iets mee gebeuren... En op een bepaald moment uh, ben ik op het idee gekomen om inderdaad die lucht uit die banden te laten. Want dat, scheelt, dat scheelde net genoeg centimeters om de bus achteruit te laten rijden. Dus op geen enkel moment zijn er mensen in gevaar geweest. Maar ik zeg altijd zo, je moet op dat moment denken aan een worst case scenario. Dus je gaat heel snel handelen. En geen onnodige... Uh, ja, zo zie je maar. Hè. Op, op, dit geen... moment, op dit moment valt er een ja. van de decorstukken van de toren aan. Ja, maar daar is het dus goed dat we nu heel die zone serieus beveiligd hebben. Daar had uh, niemand onder moeten staan? Nee, want dan heeft hij een probleem. <laughs> maar daarom, dus, dat zie je dus ook. Hè. Er is, uh, Ik, was nog even bang. Ik was nog even bang. Gaat dit gebeuren als het peloton eronder doorraakt? Ja, nee, want dan is er geen bus in de buurt. Dus het is eigenlijk alleen maar... Net, ja, die bus was, was eigenlijk uh, te laat... Uh, er is een hele strikte procedure waardoor deze boog, uh, waardoor we die laten zakken op een bepaald moment om het beeld mooier te maken. En die procedure wordt elke dag gevolgd en deze bus was te laat. Uh, ja en oké, okay, uh, accidents happen. Ik denk dat, daar, uh, dat, we, dat we nu moeten zorgen dat deze boog terug zo snel mogelijk operationeel is. En in elk geval dat we morgen de reserve plaatsen. Maar hier geeft u het antwoord op de grote vraag hoe het heeft kunnen gebeuren. Normaal. Komen er al geen bussen onderdoor? Jawel, er komen wel bussen onderdoor. Die komen met de caravan publicitair. Maar ik denk dat deze bus een beetje laat was. Ja. En dat die, uh, die goede mensen uh, zich even, uh, ja, die, die even mis, uh, misrekend heeft. Het gaat, uh, zoals Jean-Louis Pagès ook dikwijls zegt, het gaat hier om materialen en mensen. En de mensen zijn veel belangrijker. Dus ik, denk dat, uh, ja, ik ben blij dat er uh, verder niks aan de hand is. En ik laat nu de, onze deskundigen en de ingenieurs, want ik ben zelf helemaal geen ingenieur... ...oordelen hoe snel we dit ding terug op zijn pootjes krijgen. Hallo, contacten met, contacten met, Hallo met Bram, Tankink. Bram Tankink. Ja, een bus die de finish naar beneden reed. Een grote valpartij in de laatste kilometers... ...en een overwinning voor een Nederlandse ploeg. Het was de eerste etappe van de Tour in een notendop. En elke dag bellen we deze Tour met Bram Tankink uit de Belkin-ploeg. Goedenavond, Bram. Goedenavond. Wat heb jij allemaal meegekregen van die chaos en die problemen aan de finish? Niet zo heel veel eigenlijk. Uh, ja, behalve dat uh, in één keer. Het was eigenlijk heel raar. Wij kregen uh, op een gegeven moment. Uh, ik denk op een kilometer of tien voor de finish. Het bericht via onze communicatie. Dat de tijd uh, werd opgenomen op drie kilometer voor de finish. En dat uh, dat dus zeg maar bepaald was voor, uh, eigenlijk, ja, voor, de, voor het klassement, zeg maar. En vervolgens kregen wij vier minuten later te horen. Uh, <coughs> minuten later. Dat daar ook dat de finish is. <laughs> maar. Maar ja, goed, ik, ik dacht dat uh, op dat moment Nico bedoelde dat daar voor ons de finish lag, omdat wij verder geen sprinter hadden. En uh, ik denk, ja, daar, tot daar en dan zijn we veilig en Dan moeten we rustig naar die finish uh, fietsen. Daar was ik echt van overtuigd. En op een gegeven moment, uh, ja, toen, toen schoot ik het hele peloton in de stress. En dat zie je ook. En ik denk dat dat wel even naar reden is waarom die, waarom die valpartij ook gebeurt. Uh -huh. en, uh, en vlak na die valpartij krijgen we weer te horen: nee, de finish ligt uh, wel drie kilometer verder. Dus, ja, dat was op dat moment maar toen was chaos natuurlijk, de chaos, grootste chaos al veroorzaakt. En vervolgens kwam meteen meteen daarachter aan het bericht dat uh, iedereen binnen dezelfde tijd gezet zou worden. Na, ja. na die valpartij. Want, maar die valpartij was eigenlijk op vier kilometer voor de finish. En meestal is het binnen drie kilometer voor de finish. Uh, als er dan valpartijen gebeuren, dan krijgt iedereen dezelfde tijd. Nou ja, dat hebben ze nu niet dus, gedaan, hè? Ja. Nee, ja, want ja, op zich gaat het natuurlijk inderdaad teruggezet moet moeten worden tot zes kilometer voor de finish. Maar ja, goed. Dus dat heb ze niet gedaan. Ik denk dat dat uh, helemaal de juiste oplossing was. Ja. Uh, was bij ja. die valpartij. Uh, hoe is het met hem? Ja, wel redelijk, wel, wel redelijk goed. Hij loopt redelijk dapper rond. En uh, uh, ja, hij, was, hij ging redelijk, redelijk hard over de heen. Ik schrok er zelf aan toen ik de beelden terug zag. Maar uh, ja, hij had een kleine, kleine kneuzing in, in, in zijn spieren in de rug. Maar zoals het er nu uitziet, valt het heel erg mee. En werden geen schaafhonden of zo. Of ja. Klopt het dus, dat uh, jij uh, op de uitslag op een hogere plek staat omdat jouw fiets eerder over de finish is gekomen dan jij? Ja. Ja, ja, ja, ja dat heeft hij goed gedaan, hè. <laughs> ja, daar zat Wauke maar dus op. Ja, gaan we, ik heb afgesproken dat hij daar Willem de bergen ook voor mij gaat doen. <laughs> ja. Nou, dat is een goed idee lijkt me, want uh, anders ja. wordt het nog moeilijk voor jou, denk ik, hè? Ja, ja, ja, ja. Ja, ja we in ieder geval op de Tour te winnen, ja. ja. Maar, uh, nee, ja, zonder gekheid. Nee, ik, we hadden afgesproken. Als ik uh, gaan we dat in het begin van niet hadden afgesproken. Als er nou problemen waren in de laatste 10 kilometer... dan zou ik mijn fiets aan hem afstaan. Ja. En uh, toen, toen stond hij daar met zijn fiets. Toen zei ik, hier pak ik mijn fiets. En dan uh, kijk ik wel voor een nieuwe. Ja. Oké, okay. okay, maar dan uh, tot morgen. Uh, want dan zijn we er weer met uh, hetzelfde programma. En morgenmiddag om 2 uur is Dionne de Graaf hier met Radio Tour de France. Max van Wezel doet overigens zo met het oog op morgen. Nog een prettige avond. Dan kom je tot twee dingen. Two Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. In twee dingen Rotterdammer en Partij van de Arbeid prominent Bram Peper. Ik heb een vorige crisis meegemaakt begin jaren dachten, Maar deze is ook heel heftig. En we weten nog niet wanneer we eruit komen. Hoe kijkt Bram Peper naar de aanpak van de crisis door zijn Partij van de Arbeid? En Ik acht dus de crisis zo diep dat de nationale inzet, zal ik maar zeggen, wel gerechtvaardigd is. Oud-burgemeester en minister van Binnenlandse Zaken Bram Peper. Over de koers van de Partij van de Arbeid en zijn liefde voor Noorwegen. Twee dingen. Maandagavond tussen 8 en half 9. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.